Het verhaal trekt in de VS veel aandacht... omdat er overeenkomsten zijn met de Rambo-film First Blood... over een Vietnam-veteraan. 2011 was voor de Nederlandse film een topjaar... zeggen het Filmfonds en het Nederlands Filmfestival. Er waren, vergeleken met een jaar eerder... meer gouden, platina- en films. Die status krijgt een film als die 100.000, 400.000... of een miljoen bezoekers heeft getrokken. De grootste publiekstrekkers waren New Kids Turbo en Gooise Vrouwen... Twee Nederlandse documentaires kregen de kristallen status omdat ze meer dan 10.000 bezoekers trokken: Stand van de Sterren en Oude Hoeren. In Frankrijk kan in diverse winkels nog even met de franc worden betaald in plaats van de euro. Vanaf half februari neemt de Franse Centrale Bank geen franc meer aan. Dat is voor veel winkels aanleiding om de oude munt nog te accepteren. Een jaar geleden was er nog voor ruim 600 miljoen euro aan Franse francs in omloop.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 Het is 2 over 9. In de Amerikaanse staat Iowa worden morgen de eerste voorverkiezingen gehouden... voor de Republikeinse presidentskandidaat. Wie staat er bovenaan en wie is de grote loser? Dat hoor je zo meteen. En dan Erben Wennemers, Die is tot over zijn oren verliefd op het nieuwe schaatstalent Heijn Otterspeer. Ja, ze is niet alleen een hele mooie jongen om te zien... maar hij kan ook nog eens heel hard schaatsen. Zo meteen zijn ze hier bijna. En het ouderwetse foto's maken met filmrolletje en al... dat gaat weer groot worden in het nieuwe jaar. En dat heet dan Lomografie. Onze eigen Luc Ikink, die is al om. Soms maak ik, maak ik wel eens een wandelingetje speciaal om foto's te maken. Dan ga ik naar de heide toe en dan ga ik met je foto's maken. Dus... <lacht> <lacht> <lacht> Ja, dat is dus Luc. En Luc fotografeert ook al de godvanste dag op de, op de redactie. Heel vervelend. Uh, maar het is een, een wereldwijde trend: lomografie. En straks zijn hier Maarten Essenburg van de grootste lomografie-winkel van Nederland. De enige trouwens ook, dus dat is makkelijk. En fotografe Lilian van Roy. Today is Topics deze topics, waar ging het vandaag over in de trein? Tijdens de lunch en bij de koffieautomaat. Simone Weijland, die heeft een overzicht. Met eerst nummer vijf, trending op Twitter. De bekendste crimineel van het land zet dit jaar zijn voetstappen buiten de gevangenis. Holleder komt vrij. Eerder deze uitzending legde onze crime-redacteur crime -redacteur uit hoe dat kan. Hij komt vrij, want eind januari zit uh, twee derde van zijn straf erop. En zoals gebruikelijk, komt dan, net als ieder ander, komt hij dus vrij. En um, uh, Dat is ook waar hij altijd van uitging. Hij heeft al zes jaar gezeten, van de negen jaar cel voor afpers van allerlei vastgoedhandelaren. Holleder blijft wel verdacht van betrokkenheid bij liquidaties. Het OM weet nog niet of hij daarvoor wordt vervolgd. Op vier, zeg maar dag tegen je winterdepressie, het voorjaar is begonnen. Ja, de natuur die is ook helemaal van slag. Je hoort de vogeltjes buiten fluiten. Een beetje voorjaarsachtig gevoel krijg je. Met hier en daar zelfs nog wat bloeiend spul. Heerlijk bloeiend spul. Ik hou ervan. Heb je hooikoorts, dan is het wat minder. Het kan zijn dat de komende dagen met dat mooie weer... die eerste individuen nog even goed gaan bloeien. En dat kan voor aardige pollenconcentraties zorgen. Op Twitter waren ook veel mensen blij met het weer... Voorjaar het jaar 2012 was trending en veel mensen hadden al narcissen gespot. Nummer drie. Staken is echt zo 2011, maar schoonmakers die denken er anders over. Die zijn vandaag begonnen met een staking in Nijmegen. Volgens FV Bondgenoten is het een dominoactie die klein begint en zich later uitbreidt. Net als twee jaar geleden. Het is de start van een landelijke actie. Ja, we willen hele doornormale dingen. Dus wij vragen om doorbetaling bij ziekte. De eerste twee dagen. Wij vragen om genoeg tijd om je werk te kunnen doen. Het is heel simpels. Namelijk dat je een schoon kantoor hebt als je op je werk komt. Of een schone trein hebt. Daar betaal je voor als treinreiziger. Nu wordt ze dat door opdrachtgevers onmogelijk gemaakt, zeggen de schoonmakers. Donderdag dan is er een manifestatie bij een bedrijf in Amsterdam. Welke, dat is nog geheim. Op nummer 2. Weet je, Willemijn, ik ben echt blij hoor, om hier te zijn, maar... Eigenlijk had ik nu gewoon lekker op een uh, Caribisch eiland aan een cocktail moeten sippen. Ik had namelijk een lot voor de Oudjaarsloterij gekocht. 30 mm. miljoen, weet je wel, niet gewonnen. Geef niet, geef niet. Want je hebt namelijk ook nog de postcode-loterij. wat denk je? Ik ging naar een bejaarde. Nee, nou, ja, ik heb hem ook niet gewonnen inderdaad. vind ik ook niet erg. Kan gebeuren als het dan maar terechtkomt. Denk ik dan bij mensen die het verdienen. Die er wat aan hebben. Een leuke bijstandsmoeder. Of een Mauro of zo. Weet je, iemand in de bloei van zijn leven. Die er veel mee kan doen. Waar denk je dat het, het geval is? In het bejaardentehuis. Dat heb ik ook vernomen, ja. ja. Want wat staat iedereen hier voor de deur te doen? En daar zit Caroline Tense, hè? Zit ze hier beneden, nee, zit Ja, zit hier beneden. Zit, zit op beneden het bankje. En die heeft uh, tien prijzen uitgehaald. Tien bejaarden uit Breda hebben een miljoen gewonnen. Iemand zelfs vier miljoen. En oh, oh, oh, wat is iedereen blij voor de senioren? Ik ging even naar mijn vriendin toe. Want mijn vriendin heeft een hele grote prijs gewonnen. 1 miljoen? Kan niet mooier. Ik gun het er van harte. Echt diep uit mijn hart. Tuurlijk. Oude tang. Diep uit je portemonnee, zal je bedoelen. De buurbewoners die net niet hadden gewonnen, gingen toch maar even op bezoek. Elkaar even beter leren kennen, weet je wel. Met even voor langs geweest. Want ja, god, je, je, je kent zijn manier. Dus het is gewoon leuk. Ja, ze, ze zijn er echt nuchter onder. Ja, nuchter, of de dement om het te beseffen. Familieleden <laughs> wisten ook opeens weer de weg richting het Seniorencomplex. Ik ken ze heel goed. Ja, de ene is toevallig een achterlief van mij. Ah, tuurlijk. Al 65 jaar niet meer gezien. Maar ze zijn heel close en oud. Ze zijn 90 en 80, dus uh, ja, ik gun ze het wel. Ja, hoor, tuurlijk wel. Ja. Ik ben blij dat het daar is, want het scheelt maar één letter met mij. Want hier hebben we WD. Oh ja, wacht even. Je bent dus juist heel blij dat die prijs niet op je lot is gevallen... omdat het maar één letter scheelt. De kans is zeg maar nog nooit zo groot geweest op een hoofdprijs. En dan ben je blij dat je hem niet hebt gewonnen. Ja, Nee, ik, ik vind niks, hè? Ik ben blij toe. Je bent hier goed bij je hoofd, mens. Dus, uh, nee ja, het is goed. Het schijnt dat in de wijde omtrek van Breda geen geranium en oude Klonje meer te krijgen is inmiddels. Dat is toch wat oudjes kopen, hè, van hun geld. <lacht> nou, het is gegund, hoor, uit de grond van mijn hart. Opeen, een grote fik in het Goffertstadion in Nijmegen. Om half acht ging het brandalarm af. Toen dacht ik, gaf, vaderie, nou staat die brandalarm alweer, hè. Het laatste waar je zin in hebt is natuurlijk weer brandalarm, maar goed. Dus ben ik ben naar boven gegaan en de achterkant van de bar, dus de schapjes en zo. En uh, uh, daaronder kun je alle lampen aanmaken van de, van de gaanderij. En, uh, en dat stond gewoon uh, in brand, zeg maar. De vlammen sloegen zeg maar uit het dak en de reacties waren geschokt. Ja, het is niet leuk hè, dat zoiets gebeurt. Uh, het, uh, ja, het is ook, je verwacht het ook, ja, er staat niemand bij stel hè, dat zoiets kan gebeuren. Nee, maar brand komt eigenlijk bijna nooit voor. Maar goed, geschokte reacties dus. We zijn gelijk hier naartoe gekomen, hè? Overal de rood gereden, eigenlijk wel. Gelijk hier naartoe, ja. Om het net te kunnen zien dat de hele sponsorbar in de as was gelegd. De tribunes van het stadion zijn niet bereikt. De brand is wel beperkt gebleven tot de, de gaanderij, de businessclubruimte van, van NEC. Maar er is natuurlijk behoorlijk veel geblust. Dus ik verwacht dat er uh, ja, wel behoorlijk wat waterschade zal zijn. De volgende wedstrijd van NEC gaat wel gewoon door. De oorzaak van de brand wordt gezocht in kortsluiting. Dat waren de topics voor vandaag Morgen Nieuwe. Simone, thank you. De burgemeester van Rotterdam, Abu Taleb, die vindt het vuurwerk te zwaar. Nou, was natuurlijk niet de enige die commentaar had zo uh, direct naar Oud en Nieuw. Naar aanleiding van de actualiteit duikt BNN Today elke avond de geschiedenis in. Sinds wanneer steken wij hier eigenlijk vuurwerk af tijdens Oud en Nieuw, is de vraag. Ineke Stroeken is directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur... en die weet er alles vanaf. Ineke, goedenavond. Goedenavond. Ja, wanneer ging hier de eerste vuurpijl de lucht in? Nou, kijk, eigenlijk al het einde van de 18e eeuw... maar dat is aan de Hoven, dus echt dan de, ja, op grote landgoederen... Uh, dus daar kun je eigenlijk niet spreken van echt vuurwerk. Mm -hmm. uh, wij leerden vuurwerk kennen door uh, de inheldiging van koningin Wilhelmina. Toen was er een spektakel uh, aan vuurwerk in Amsterdam. En daar ja, dat, dat praten mensen nog vijf jaar over en uh, heel veel kinderboeken zijn er over verschenen. Mm -hmm. En vlak daarna kwamen de Chinezen en die namen het vuurwerk mee. Want daar kennen ze natuurlijk al zo'n 2000 jaar. Ja, dus dat was wanneer, in de jaren 20? Ja, voor de oorlog, in jaren 20, 30 zo. Ja. Maar wij zijn eigenlijk pas vuurwerk gaan afsteken uh, ja, ja, in, in, in de jaren 50 een beetje. weet je wel van die sterretjes en rotjes. Mm -hmm. En nou, de eerste gillende keukenmeiden komen dan op het eind van de jaren 50, begin jaren 60. Nou, en dan gaat het heel hard, want dan ja, komt er echt heel veel vuurwerk voor consumenten op, uh, in de winkel. En ja. Ja, wij gaan het met z'n allen kopen natuurlijk. Hè? Maar hoe werd er dan oud en nieuw gevierd voordat er uh, vuurwerk werd afgestoken? Nou kijk, we hadden kapietschieter. Dat is oh ja. natuurlijk ook heel erg uh, spectaculair. Mm. En we maakten uh, heel veel lawaai met pannen en uh, potten. Kijk, en als je geweer had, of een kanonnetje, dat kwam ook nog wel eens voor, ja, dan schoot je dat natuurlijk af. En dat was ook heel gevaarlijk, hoor. Want ook al, uh, ja, eigenlijk ook al in de 18e eeuw zijn er allerlei waarschuwingen dat dat niet mag. Gewoon een klein huistuin- en keukenkanonnetje. Ja, ja, ja, dat hadden, hadden mensen, ja. Wat maar zit ja, die Abbotaleb nou te zeuren, zou je denken? Ja, ja. ja. ja. Nou kijk, dat kabitschieten was echt voor het volk, hè. En dat werd echt massaal gedaan. En uh, ja, dat is ook heel spectaculair. En dan kan je natuurlijk ook, uh, ja. Ja, dan kan je ook vingers aan branden. Je kan zo'n zo uh, deksel van een uh, melkbus op je hoofd krijgen. En ja, kijk, ik denk dat het niet werkt, hoor, om het zo te verbieden. Want ja, als je ziet... Het is toch crisis? Nou, er is ontzettend veel vuurwerk eh, gekocht. Ja, ja, en het, het hoogt echt ook... Eh, ja, we daar, laten we ons dat niet zomaar afnemen. En ons, dan heb ik het vooral over mannen en jongens. Want jij steekt Linder... zelf niks af? Hé? Eh? Je jij zelf niks af? Ik steek zelf niks af, nee, maar er is ook uit onderzoek gebleven dat vrouwen het wel leuk vinden, maar dat ze zelf veel minder kopen en uh, afsteken. Ik schrijf altijd mijn naam met een sterretje, dat doe ik. Ja, ja, dat is natuurlijk <lacht> wel leuk, ja, maar ik, ik kijk wel natuurlijk. Hè. Ja. Kijk, ik, ik woon boven en ik wil, ik wil het gewoon allemaal zien en uh, dan ja. ik heb wel een uur staan kijken, dus ik vind het heel mooi. Maar... Ach ja, nou, nog kan je er gewoon nog van genieten, want het is nog lang niet afgesloten. Ineke Strokken, ja. dank je wel. Hm. Tot ziens. Radio 1, BNN Today. Erwin Wennemars, die is helemaal weg van Hein Otterspeer. Een mooie jongen om te zien. Dat heb ik nou zes keer gezegd. Dat doet er eigenlijk niet toe. En vooral een hele goede schaatser. Zometeen praat ik met beide heren. I trimmed what you were offering. Imagine lying next to me. Your shirt and your reputation toss. I will write our story. Hey the sure. sh We'll go back to where we belong. Het is maandag. En dat betekent dat Erben Wennemers bij ons is altijd om over sport. En sport is te praten. Ik ben even afgeleid, want de koptelefoon doet het niet. Nee. Hoor je mij, Erben? Ik hoor jou wel. Ja, ja, ja, ja ik hoor je zeker. Heel netjes gekleed, want ik kom net van de nieuwjaarsreceptie. Ja, ja zeker. Maar, staat je goed, Erben? Ja, dank je wel. ik ga het nieuwe jaar gewoon goed beginnen. Nou, bij deze gelukt. Laten ja. we het hebben over het NK Sprint. En jij hebt een, een nieuwe schaatsheld, Hein Otterspeer. Ja, inderdaad. Ja, ik, uh, ja, ik vond het zo leuk. Ik heb afgelopen week naar het, naar het, naar het NK Sprint gekeken. En uh, de naam was me al, al, al eerder opgevallen. Hein Otterspeer. Dan, dan denk ik, van dat is een mooie naam. Ik moet een kleine bekentenis doen, want vroeger uh, noemde ik mezelf... en het begin van mijn carrière noemde ik mezelf Kees Roeiboot... En Kees ja dat is een beetje raar, maar ik dacht nou als je echt een, een grote held wil zijn, dan moet je een beetje kunnen tot een verbeelding kunnen spreken van, <laughs> van de grote massa. Dan moet je een naam hebben als Joop Zoetemelk. Peter Post, ja. uh, Heim Vergeer, <laughs> uh, Schenk, Kees Verkerk. Dat zijn allemaal sterke namen die heel sterk zijn door een eenvoud. Ja, en dus heim, me was, mars, heim... er daar niet in. Nee, nee, nee, die past daar niet in. Maar Hein Opperspeer, dat is toch een geweldige naam. Dus dacht, dat is in ieder geval goed. Uh, maar dan weet je, heb je er nog steeds geen, geen gevoel. Meer te horen. Dan zie je die naam wel eens een keertje op, op, op zo'n zo stadlijst voorkomen. Maar dan weet je nog, nog niet, wat, wat voor een jongen zit daar nou eigenlijk achter? Ik wist wel dat hij heel hard kon schaatsen. En bij het NK afstanden, um, nou, dan verwacht ik eigenlijk ook gewoon... dat hij zich daar zou plaatsen voor voor alle wereldweekwedstrijden, maar aan het begin van toen reed hij eigenlijk helemaal niet zo heel erg hard. Maar nu deed hij dus een bekendnis vlak voor het NK-sprint. Want het was een reden waarom die jongen dus niet hard reed. En de reden was wel dat hij blijkbaar rondgereden had met een gebroken rib. En hij, maar dat wilde hij eigenlijk niet vertellen, want hij wilde eigenlijk niet klagen over... Geen medelijden. Dit, geen medelijden. Hij denkt van, nou, daar ben je toch een held. Je hè? Een als held. je gebroken rib geen gezeur over verkoudheidjes... maar gewoon rondrijden met, met, met, met, met een gebroken rib. We praten over hem alsof je er niet bij zit. Maar het waar. allerbelangrijkste is natuurlijk... Ja, het allerbelangrijkste is natuurlijk van, je, je, hebt, je, hebt, je hebt een mooie naam. Je praat uit passie. Um, en je kunt ook nog heel hard schaatsen. Want ik heb gekeken naar hem en als je kijkt... Uh, naar het nieuwe type schaatsers. Uh, dus, er komt een hele nieuwe lichting aan. Maar er komen ook weer jongens aan die groot en sterk zijn. Maar ook nog super explosief. En uh, ja, die hebben eigenlijk alles. Dus ik denk uh, een gouden toekomst, Heijn. Nou, ja, klinkt allemaal goed, Erben. Ja, uh, ga nog even door. Ik geniet wel zo. Ja, nou, ja, is dat, is dat wekkend om te horen van, uh, van Erben? Of, of denk je ja, dit, dit, dit, nou, ja zijn tijd is voorbij? Zeg. Het zijn zeker wel mooie woorden, maar zeker ook als ze van Erben zijn. Hij is natuurlijk uh, als gaas is die, uh, fantastisch uh, compleet geweest. En uh, ja, hij heeft veel dingen gewonnen en zeker ook niet de minste titels. Dus nee. dat, uh, het doet me zeker wel wat als ik uh, zo doorga. Hoeveel keer wereldkampioensprint, van... Erben? Nee, ik ben twee drie, keer wereldkampioensprint geweest. Ja, ja, ja, ja moet ja, kijken. Ja, ja. Erben, uh, sorry, Hein. Um, uh, ja, dat zijn hele mooie woorden. Uh, maar goed, uh, we hebben het over het NK Sprint ook nog even. Daar ging het dan weer ietsje minder. Luister even mee naar de race waarin je de titel verloor. Otterspeer vecht voor zijn leven en moet hier blijven in de wacht. Oh, Otterspeer, daar gaat waarschijnlijk je kans op de titel. Want nu heeft Groothuis een worst voor zich hangen en ja, daar gaat hij in bijten. Otterspeer bezwijkt hier onder de last van het kampioen kunnen worden. En Groothuis, Groothuis straft hem keihard af. Ja, hij. Ja. Dat was wat, hè? Ja, dat doet pijn. Zeker um, de laatste kruising. Ik moest hem voor laten gaan. En op dat moment weet je, oké, okay, als hij gaat en hij stampt die binnenbocht nog eventjes door... en ik moet eigenlijk weer ja, een Steven beetje Groteis, inhouden. Ja, voor... ja, precies. Ja, want wat, ja. wat gebeurde er nou precies? Wat... Um, nou ja, de, bij de eerste 200 meters bij de opening... waar je dus snel uit moet maken. En uh, ik start de buitenbocht. Uh, de eerste... Nee, de, Eerste buitenbocht had ik. En hij startte de binnenbocht. Dus ja, ik moet gewoon de snelheid maken om de eerste kruising achter hem te zitten. En dan ja. onderdoor te komen. En dan kon ik nooit meer die, uh, die 85 hondsten. Want dat was ik uiteindelijk uh, op een voorsprong. En uh, die mocht ik nooit verliezen. Uiteindelijk bleef dat dus echt uh, het precies tegenovergesteld. Ik verloor dus heel veel snelheid in het begin ik uh, Door misstapjes eigenlijk die ik maakte en doordat ik bijna onderuit ging. Ja, maar we praten hier eigenlijk over alsof je het NK verloren hebt. Hè? Maar je stond voor die laatste duizend meter. Het gaat over 2000 meters, 2500 meters. Stond je gewoon achttiende van een seconde voor op Steven Groothuis. De gedoodvechte uh, favoriet. Uh, dus je hebt eigenlijk gewoon een fantastisch NK gereden. Ja, zeker. En tot, uh, tot drie, ja, tot drie uh, afstanden ging het gewoon perfect. En... Uh... Ja, de laatste afstand verprist ik het gewoon wel. En dat is wel een feit. Ik maar had het hoe, gewoon echt voor het grijpen. Heb je daar een verklaring voor? Of? Nou ja, zenuwen komen er ook al een beetje bij kijken. Het is voor het eerst dat ik echt voor, uh, voor zo'n ontzettende druk sta. Het was eigenlijk de rit, de ritten waar het beslist moest worden. Hiltiaf ja. was gewoon muisstil. Iedereen hield zijn arm in. En maar dat, je had het kunnen halen? Dat ik was, had het kunnen halen, ja. zeker. Als ik gewoon een normale rit had gereden. En helemaal niet zo gek hard als die dag ervoor. Nee. Dan uh, had ik het gewoon gered. Nee, maar je reed ook 1,2 seconden langzamer dan, dan de, de dag ervoor. Dat is natuurlijk wel een heel groot verschil. Heel en groot inderdaad, gehad. in die eerste 200 meter, daar verloor je het volgens mij. Want daar ja. ging je over je punt heen. En dat is een beetje een technisch verhaal. Maar dat heeft allemaal te maken met spanning. dit dat, dat is natuurlijk de eerste keer dat, dat je in, in zo'n uh, situatie zit. Ja. Maar je herstelt het later nog, nog, toch, wel, toch nog wel weer redelijk voor hetzelfde. Ja, precies. Ik, uh, nog een aardig rondje kwam er eigenlijk uit. Maar ja. Ja, na 600 meter kwam, er, uh, ja, kwam de verzuring eigenlijk al flink opzetten. En harder dan die dag ervoor. Want het ja. kostte me zoveel energie. Ik was alleen maar achter mezelf aan aan het rennen. En ik was alleen maar op Stefan aan het letten. En dan ben je gewoon niet meer goed met je eigen taak bezig. En dat kost, het schaatsen kost dan veel meer energie dan, <tus> ja. Ja, dan het ja. goed gaat. Maar ik, ik heb de eerste dag gekeken. Hè. De eerste dag was ik, uh, was ik, in, was ik in het stadion. En toen uh, moest ik een klein beetje terugdenken aan toen ik daar voor de eerste keer op die NK's reed. Want er waren ook busladingen vol met mensen uit Dalsen die allemaal naar, naar, naar, naar Erbe kwamen kijken. Maar er waren duizend mensen. Die waren, er was een hele hoek die was speciaal he, de, voor Hein Otterspeer. Ja, ja dat was fantastisch. Hoe vond je dat? Ja, de laatste bocht van de 500 meter, daar stonden ze. Net achter de start 500 meter. Ja. Ja, dat was een fantastisch gevoel. Ik, uh, ik voelde me schaatsen uiteindelijk een beetje. Maar ik hoorde ze gewoon niet meer klappen. Het was zo'n enorm lawaai wat ze, wat ze schreeuwden. En de laatste bocht van de duizend meter, dat ik echt stuk zat. Maar ja, weet je gewoon gedragen door hun. En dat is een wie fantastisch gevoel. wie zijn dat gevoel. dan allemaal? Ja, dat waren ontzettend veel vrienden, familie en kennissen. Duizend vrienden. Ja, maar, waar, maar waarom kwamen die er allemaal, allemaal voor heen? RET um, en KPN hadden een actie. En uh, voor een stroomstoring eerder dit jaar. En op een gegeven moment was het uh, was dus eigenlijk het idee van uh, vanuit KPN... oké, okay, we doen dat uh, met in verband met uh, die, die stroomstoring... om het ja. een beetje goed te maken. Dus komt er één trein vanaf Rotterdam Centraal... richting Tiel. De Heijntrein. De, de Heintrein, Heintrein. precies. Want ik kom eigenlijk uit de buurt van Rotterdam... Ja. En uh, dat had KPN dus idee op het idee om mij als referentie te gebruiken. Dus mensen die dus een mailtje stuurden en ja, mij als ja. referentie brachten, Die kwamen dus allemaal naar het NK. Nou, dat dus, was dus massaal gereageerd. Ja. En vandaar dat er ook ontzettend ja, veel kennissen is, en vrienden waren. Dat is vrij uniek, hè. Want als je kijkt, we, kennen natuurlijk, we hebben natuurlijk één nationale schaatsheld, hè. Sven Kramer. Maar nu is er volgens mij een nieuw een nieuwe, <laughs> nieuwe, nieuwe, nieuwe fenomeen aan, aan, aan het front. Ja. ja, goed, kijk, ikzelf heb het opnieuw Of, op of de gaat het een betaald. beetje te ver? Ja, kijk, uh, Sven is natuurlijk al jaren ja, grote titels behaald. En ik sta nog maar een beetje aan het begin. Ja. Maar ja, zo, uh, zo voelde het eigenlijk voor mij niet. Het was echt uh, een enorme belevenis. En zeker als ik gewoon die eerste dag aan kop sta... en uh, ja, grandioos die duizend meter wint hmm. voor die duizend mensen die dus ja. voor mij waren gekomen. Nou, dan moet, dat is fantastisch. We moeten even terug nog even naar, naar voor, het, voor, voor het NK. Ja. Die gebroken rib. Wat, wat is dat voor een verhaal? Ja, kijk, uh, alles, het voorseizoen liep eigenlijk perfect voor mijn doen. Um, ik reed goede tijden. Ik begon het in kamer met de snelste zoontijd 500 meter. En ja. dacht ik bij mezelf, wat kon er eigenlijk misgaan? Net zoals nu, ik had gewoon goede vorm. Ik was gewoon sterk, ik was gewoon prima in vorm. En, uh, maar ja, een uur voordat ik dus weggaat naar de race... 500 meter, de eerste race met enke afstanden... Uh, lag ik dus te relaxen op mijn, op mijn bed. En ik uh, lag muziek te luisteren. Ik lag heel erg ontspannen. Een schoonmaakster ja. die klopt op de deur. En met dat ik dat hoorde, besef ik eigenlijk... oh, ze klopt voor de tweede keer. Dus ik dacht, het gaat door mijn hoofd heen. Maar ja, misschien. Ja, klopt Gerard op de deur. En er is misschien ja. een wijziging over de startlijst. Ik, ja, ik sta dus te snel op. Ik loop dus naar de deur toe. En halverwege doet zij dat ding al open. En mijn deur open. En, en ik je zeg valt. Te, en ik zeg tegen die vrouw, ook oh, ik word niet goed. En met dat ik dat zeg, ja, krijg ik een blackout. En ik ben tien seconden van de wereld. En ik, uh, ja, ik val tegen de muur aan. En richting mijn bed. En daar staat een box... En ja, zo'n stof. Waarom weet zitten. je niet goed dan? Om ja, dat te, te snel, snel staan. opgestaan en okay. ik, ja, mijn hartslag was nog zo laag. Een lullige manier. Ja, maar dan heb je een gebroken rib. Maar dat ga je toch, wel, dat is toch heel normaal. Al die sporters die willen heel graag een excuus hebben, dan ga je ja. naar de NK en zeg eerst eerste je dan roep van: kijk, ik heb een gebroken rib. Waarom vertel je dat dan niet? Ja, nou, heel weinig mensen wisten het. Alleen uh, Gerard wist het. En uh, mijn coach. En, en Gerard van der Velde. Ja, ja. Gerard van der Velde. En uh, Jurre Trouw, mijn visio uh, mijn op dat moment. En uh, ik zeg, ja, Jurre, ik ben op mijn bos gevallen. Het voelde niet goed. Ik, uh, ik ja, begon anders dan anders te zweten. En mm. ja, met, met ademhalen praten voelde ik gewoon dat het, gewoon dat het niet goed zat. Hij zei, nou ja, stop je, het weg, stop het weg. Maar je had gewoon geen zin om het als excuus te doen? Nee, ja, ik moest nog drie, vier afstanden rijden. En uh, dus als ik bij de eerste afstand al zeg, nou, ik heb dit en dat. Dan gaat iedereen vragen, nou, je hebt hier gebroken rip, hoe gaat het met je? Dus dan ja. word ik elke keer mee geconfronteerd. En voor mezelf stop ik het gewoon weg. En denk van, nou, ik ga er gewoon voor mezelf nou. het beste van maken. En dan, dan nou, komt het ja. wel. Ik vind het fantastisch in ieder geval. En ik, ik hoop ook echt dat je, dat, dat je zo, zo blijft. Want ik erg me me al heel erg aan al die excuses op voorhand al. Gewoon rijden, gewoon vol erin. Precies. Uh, je gaat naar het WK Sprint, hè? Ja. Um, als je er toch nog een beetje mijn prestaties wil, om te bereiken. Ik was op mijn, op, op mijn debuut was ik derde, dus ik denk dat dat wel een redelijke, redelijk, uh, redelijk strever is. Jij ja. was ook 23. Ik was ook 23. Echt? Wat, oh, ja. Nou, ja er, er, wat geef je voor advies mee? Straks WK. Ja, gewoon vol knallen. Echt, ja. Alle. Kijk, ik, waar ik ook niet tegen kan en ik uh, hoop dat hij nog zo is dat uh, uh, heel veel uh, mensen die voor het eerste keer ergens heen gaan... denken ja, ik moet leren. Ik moet leren en, en dat, uh, mijn tijd komt nog wel. Nou, de tijd is nu. En als je, dat, uh, als je het kunt pakken, moet je het pakken. En het sprinten is gewoon degene wie de meeste risico's durft durf te, durf te nemen. Uh, wie, er, wie er absoluut voor gaat. Ja. Ja, dan maak je gewoon kans op een medaille. En wie weet, want je hebt nu al de potentiële wereldkampioen... heb je het al heel erg moeilijk gemaakt, Steven ja, Groothuis... Absoluut, ja. Je uh, stond achttiende van de seconde voor, na drie afstanden. Dus ja, je weet maar nooit. Alles kan. Ja, absoluut. En ik uh, dus. Nu geworden jij derde en geworden de eerste keer, dan ga ik er zeker voor. <laughs> Oké, okay. heel goed. Hein, Rotterspeer, dank. Veel succes op het WK. Graag gedaan, En we willen maar Maars, dank. Dank. dank. Tot volgende week. Tot volgende week. PNN Today. Willemijn Veenhoven. 2 januari, begin van het nieuw jaar. Dan hebben we het over de trends van 2012. En een van die trends is uh, lomografie. Ja, dan word ik je denken. Wat is dat? En Maarten Essenburg, die weet er alles van. zometeen uitgebreid gesprek met hem en een fotograaf. En eigenlijk, Maarten, het is maar wat in het wilde weg schieten, toch? Met een camera met een ouderwets rolletje. Ja, inderdaad. Uh, tenminste, uh, don't think, just shoot. Don't yes. think, just shoot. Ja. Yeah. En, het, en het klinkt heel simpel, maar dat is een wereldwijde beweging. Ja. Een mondiale organisatie met meer dan een miljoen actieve leden. Ja, en met sinds kort een winkel in Nederland. Ja. Zometeen meer daarover Lomografie. Exit Holland. Ook in dit jaar reizen we natuurlijk de wereld over op zoek naar bijzondere verhalen van Nederlanders in het buitenland. Vanavond Anne Dorst, die woont in Brazilië en daar hebben ze een heleboel tradities rondom oud en nieuw. Anne, goedenavond. Hoi, goedenavond. Wat is de meest bizarre traditie die je bent tegengekomen? De meest bizarre traditie. Um, nou, dat is denk ik toch wel geen uh, dieren eten die achteruit lopen op, uh, op oude <laughs> <jaren> dag. <laughs> en wel, welke dieren lopen er niet achteruit? Ja, dat is, dat, daar is altijd discussie over inderdaad. Uh, ik hou het zelfs bij, bij kippen en, en andere vogelten, want die heb ik volgens mij echt nog nooit achteruit. Nee, lopen het zegt ja. Nee, nee, nee wat, maar oh daar meis. is altijd wel discussie over inderdaad, van welke dieren dat nou zijn. <laughs> ja. Ja, Tweevoetigen misschien. Ja, ja interessant. Het, ja. Maar en, en waarom, waarom mag je geen dieren eten die achteruit lopen? Die niet, ja, ach, niet achteruit lopen? Nou ja, het, het komt allemaal een beetje achteruit. uit... Um... Uit de hoek van de Afro-Afrikaanse religie hier, die Umbanda. Mm -hmm. En die hebben heel veel uh, van dat soort uh, gekke tradities. En ja, dus achteruit lopende dieren, dat is, dat is natuurlijk voor ongeluk. Want in een heel jaar moet je vooruit en moet je aan de toekomst denken. Wat is dat idee er ja, ja. <laughs> ja. ja. ja. okay, dus, uh, nou? Ja, oké, dus dat. En, en wat nog meer? Wat nog meer? Um, oh ja, ja, want we hebben natuurlijk hier nu uh, op Copacabana gevierd ook weer. En uh, daar is ook de traditie, uh, hier speciaal in Rio de Janeiro, dan aan uh, Imanja. Dat is de godin van de zee. Mm -hmm. En daar worden ook allemaal um, offers aangebracht met bloemen en met kaarsjes en met van alles en nog wat. En ook een van de tradities, ook voor, voor die godin dus van de zee, is dat je om middernacht uh, over zeven golven heen springt. Dus dan gaat iedereen het water in en dan, uh, en dan ja, moet je de zeven over een golf heen springen. En dat is dan ook weer voor geluk in het nieuwjaar. En dat heb jij ook gedaan? En, uh, dat heb ik ook gedaan. Ja, ja dat is natuurlijk hartstikke lachen natuurlijk als je met z'n allen uh, midden in de nacht in de zee uh, staat te ja. springen, werd natuurlijk wel zijknap achteraf, maar ja. ja. maar het is het anders is dan, dan onze zo. nieuwjaarsduik, lijkt me zo. Ja, ja precies, ja. En hoe, hoe is je jaar tot nu toe? Ja, regenachtig. Dat oh. was wel een beetje jammer. Het regende en daardoor was het vuurwerk. Want we hebben hier een gigantische vuurwerkshow ook, die echt ja. bijna een uur doorgaat. Maar dat was ook bijna niet te, te zien, omdat het dus heel bewolkt was. Dus het uh, was een beetje sneu voor al die toeristen die speciaal voor het uh, Oud en Nieuw uh, in Rio hier naartoe waren gekomen. Maar daar ja, was er niet zo heel veel van te zien helaas. Ja, want dat is normaal een enorm feest, toch? Op het strand, de koppelke ja. banen met nou, een miljoen mensen, geloof ik. Ja, ja, klopt. Ja, nee, dus het was ook veel minder druk dan normaal. Ik, ik heb het nu een aantal keer meegemaakt hier. En inderdaad, meestal, want ze hebben dan ook concerten vooraf, al vanaf mm -hmm. acht uur. En, uh, maar het was echt veel rustiger, van, echt vanwege de regen. Dus allemaal met paraplikies en zo. Dat was, ja, het was een beetje anders dan andere jaren wel. Maar goed, zolang je maar geen dieren eten die achteruit kunnen lopen, dan, uh, <laughs> dan komt het allemaal goed. Alain vanuit Brazilië, dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. Half tien is het tijd voor het nieuws. Hier is Christian Bonbak. Radio 1, het NOS journaal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 58 aan. Ze overleden ter plekke. De bewoners van 14 kubuswoningen in Helmond mogen hun huis weer in. Het asbest dat donderdag vrijkwam bij de brand in theater het speelhuis is opgeruimd. Eén kubuswoning is onbewoonbaar geworden. Een aantal andere kubuswoningen bij het Helmondse theater was al eerder vrijgegeven. En in een natuurreservaat in Amerika is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een Irak veteraan naar wie de hele dag is gezocht. De man wordt ervan verdacht dat hij met oud en nieuw vier mensen heeft neergeschoten en daarna op zijn vlucht een boswacht heeft gedood. Het verhaal trekt in de VS veel aandacht vanwege de overeenkomsten met de Rambo film First Blood. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1 Today. Willemijn Veenhoven. Een ware nek aan nek race is het. De eerste republikeinse voorverkiezingen morgen in de Amerikaanse staat Iowa. Mitt Romney die staat bovenaan in de peilingen, maar die wordt op de hielen gezeten door Ron Paul. En om het nog eens extra spannend te maken, duikt plotseling de zeer conservatieve Rick Santorum op als mogelijke presidentskandidaat. Michiel Vos is onze Amerika-correspondent. Michiel, goedenavond. Goedenavond. Ja, de twee belangrijkste kandidaten zijn Romney en Ron Paul. Um, laten we ze even uh, doornemen. Te beginnen met Mitt Romney. Ik Mitt Romney. Ik geloof in Amerika. En ik running for president van de Verenigde Staten. Ja, um, hij staat het beste voor, hè? Duidelijk. Ja, hij staat er het beste voor. En al een hele tijd. Al is hij niet de meest opwinnende kandidaat. En zo hebben we dus, zeg maar, een jaar of een jaartje gehad van andere kandidaten. die wat sexier waren. en een wat betere persoonlijkheid hadden. die ja. beter te verkopen was. Maar die uiteindelijk natuurlijk niet zo, zeg maar. Weet je wel, van het materiaal zijn gemaakt als Mitt Romney, waarvan wordt gedacht dat hij het best uh, president Obama uit de troon kan ja. ja. Maar nou begrijp ik van als hij morgen wint in Iowa. Dan is de kans is groot dat hij uh, de volgende voorverkiezing in New Hampshire ook wint. Want hij komt uit de buurstaat Massachusetts en nou ja, dan Juist. maakt hij daar veel kans. Stel dat hij die ook wint, dus alle twee. Um, dan heeft hij wel hele goede papieren, of niet? Dan heeft hij het goede papieren. Niks, niks staat vast, moeten we natuurlijk altijd even daar flauw bij zeggen. Maar inderdaad, als je nummer één en twee wint... dus niet alleen Iowa, wat altijd wel gezien wordt als de eerste... maar toch, dat is een caucus, dus dat is ja. een wat vreemde voorverkiezing... waar maar 100.000 mensen ongeveer aan deelnemen. Dat zijn meestal blanke, conservatieve boeren uit het midden van Amerika... in een agrarische staat. Wat zegt dat nou? Maar als je dan ook nog New Hampshire wint, wat een noordoostelijke staat is... iets, hè, iets meer in het licht zet... Dan wordt het wel heel moeilijk om dan vervolgens in nummer drie South Carolina of in Florida nummer vier aan het eind van de maand te worden verslagen. Maar goed, alles kan, maar dan, dan zit hij wel het best, uh, dan zit hij in het beste positie. Ja. Ook omdat de andere kandidaten, daar is wel iets mis mee, links of rechts. Ja, even die, uh, De man die in Iowa hem op de hielen zit, dat is Ron Paul. So things are going very well and the crowds are getting bigger, not smaller. The enthusiasm is growing en I'm talking to more than just the young people, the college kids, the retired people coming out. So there's been a definite shift here in the last month. Ja, hij zegt ik ben niet alleen populair uh, bij ouderen, maar ook bij jongeren. En, uh, um, nee, andersom eigenlijk populariteit onder ouderen groeit ook. Ja, dat zegt hij omdat Ron Paul is um, een, een eigen gereide, zeer originele kandidaat. Die niet zeg maar de mainstream binnen de Republikeinse Partij vertegenwoordigt, maar wel hele originele ideeën heeft. En inderdaad, altijd het goed deed altijd bij jongeren. En altijd een hele soort vervente aanhang heeft. En mm -hmm. het, het establishment binnen de Republikeinse partij ziet hem niet zitten... omdat ze denken dat hij te ver, ja, zeg maar buiten de klassieke... Hij, het is geen George W. Bush, zal ik maar zeggen. Het is een andere figuur. Maar goed, daar is ruimte voor. Hij is een wat meer libertarian figuur... die eigenlijk zegt maar één ding, de federale overheid is veel te aanwezig in ons leven. En dat moeten we terugdringen ja. op buitenlands en binnenlands gebied. Ja, hij, hij wil gewoon... ook vooral geen uh, gedoe met het buitenland. Ik las vandaag een, een tweet van de NOS-Amerika-correspondent Wessel de Jong... En die twitterde als Ron Paul president wordt, dan verandert de VS in een kruising tussen Noord-Korea en Monaco. Nou, dat is wel. Een, dat, is, dat is natuurlijk overdreven, maar dat maakt wel een goed punt. Namelijk dat Paul eigenlijk wil dat we. We hadden nooit naar Irak moeten gaan, we hadden nooit naar Afghanistan moeten gaan. We moeten ja. weg uit Zuid-Korea aan de grens. Daar, daar moeten we geen Amerikaanse troepen zitten. We moeten ook weg uit al die bases in uh, Europa die we nog hebben. Dat is allemaal onzin. Dat is, dat is helemaal niet ooit door de Founding Fathers zo bedoeld. Dat een federale overheid zo aanwezig is in buitenlands beleid. En dat wij überhaupt als staat, overal als politieman moeten optreden. We moeten gewoon terug naar de basics. Ja. En dat is natuurlijk in deze economische tijden voor heel populaire boodschap, neem ik aan. Een populaire boodschap. Ja. En hij is natuurlijk een van de weinigen die dit al honderd jaar zegt. Hij is iemand die nooit van boodschap echt verandert. Op een paar kleine schandaaltjes die hij ja. in het verleden heeft gehad na. Zeg maar. Even dan nog die, de oerconservatieve outsider Rick Santorum, die nu derde staat in de Iowa op de peilingen. We're going to do better than everyone thought we were going to do a week ago. Just very grateful to the people of Iowa. We've had some great crowds here and a lot of great response. Ja, waarom is hij? Hij komt ineens op, een uit, beetje uit het niets. Waarom is hij nou yeah. in keer zo populair? Nee, hij is de eeuwige underdog. Hij is iemand die altijd zeg maar, al een jaar lang campagne voert in de marge. Net zoals John Huntsman en anderen. Maar hij is iemand met potentieel aantrekkingskracht. Omdat hij conservatief is, goed ligt bij conservatief rechts, bij evangelicals, bij christelijk rechts zeg maar, in Amerika. Mm -hmm. hij, komt uit, hij heeft dat ook uh, in de Senaat, toen hij senator was voor Pennsylvania, laten zien. Het is iemand die, ik zou zeggen, voor. Midden-Amerika, voor, voor zeg maar de onafhankelijken, wellicht wat terecht is. Maar goed, in de voorverkiezingen valt dat goed. En hij is ook iemand die standvastig campagnes blijven voeren... terwijl de bomen links en rechts, Michelle Bachman, Herman Kane, kennen we die nog, Rick Perry, overal fouten maakten... of zichzelf opbiezen, of te, hè, ten onder gingen of gaan ja. aan ego's, et cetera. Rick Santorum is gewoon Rick Santorum. En hij heeft twee jaar volop handjes geschud. En dat betaalt uit. En dat maakt uit in een relatief kleine staat als Iowa... Ja. waar dus, als gezegd, iets meer dan 100.000 mensen... aan die voorverkiezing morgen deelnemen. Dat is zeg maar hè, de stad Maastricht, min, min nog iets, zeg maar. Ja, dat is als je maar goed hard door campagne voert en op uh, veel uh, deuren klopt... dan kun ja. je min of meer iedereen al dan niet direct bereiken. En dat, dat speelt in het voordeel van zo iemand die dan een late surge heeft. Zoals we dat hier noemen. Dat is het laat nog even vlak voor het einde van het jaar, begin nieuwjaar, opkomt. Hoe, hoe, even tot slot, hè? Uh, Michiel, hoe belangrijk is het als je Iowa wint? Het is natuurlijk maar eigenlijk heel klein. Maar ja, je, ik neem aan, je krijgt wel enorm veel media-aandacht. Ja, het klassieke voorbeeld is natuurlijk al de Jimmy Carter die in 1976 zeg maar uit het niets, opeens Jimmy Who en toen de caucus won, de voorverkiezing won in Iowa... en toen opeens zoveel media aandacht kreeg en dat meenam als een soort stuwmotor, meenam naar staat nummer twee en drie en dan op een gegeven moment word je min of meer onverslaanbaar. Maar het kan ook anders. Ik bedoel, hè, vorig, het, vier jaar geleden zagen we natuurlijk Hillary tegen Obama. Obama won weliswaar, maar moest toen nog een enorme strijd leveren tegen Hillary over wie wel... Eén of twee zou kunnen worden. Dus het, het kan helpen, dat is het klassieke geval... ...dat is meestal hoe je het doet. Maar sommige mensen zeggen ook, luister... ...als Ron Paul het bijvoorbeeld wint, ...dan zeggen veel mensen, ja dan moeten we dit toch een beetje overslaan... ...want dat is uiteindelijk niet degene die de genomineerde... ...van de Republikeinse partij zal worden. En dan zal Iowa een beetje een, een anomalie blijven, blijken te zijn... ...waar we niet zoveel aan hebben. Dan ja. moeten we gewoon kijken naar nummer twee en drie... Maar de kans is toch het grootste dat niet gewoon wint. Tenminste, die, die gaat een kop, Ik geloof 24 procent, dacht ik, zoiets. Ja, ik denk ja. ook dat, dat, dat zeg maar de, Republikein, de gemiddelde republikeinse stemmer... en ik ga nu iets kort door de bocht... maar die is zeg maar, moe gekeken naar alle drama van het afgelopen jaar... alle persoonlijkheden. Zelfs Donald Trump was in de race. Sarah Palin heeft natuurlijk de hele tijd... al dan niet in de race gezeten van een afstand. Men uiteindelijk komt natuurlijk toch een beetje uit... bij de als accountant pratende Mitt Romney... omdat dat nou eenmaal gezien wordt als de beste uitdaging van... Barack Obama. En als er is al één ding is wat ze willen. Dat, en als je naar de toon luistert van de campagnes aan de republikeinse kant, is er een enorm doomgevoel over Amerika. En dat kan gered worden als we toch alsjeblieft maar God hebben ze een ziel Obama uit dat Witte Huis krijgen. En ja. ja, Mitt Romney is nou eenmaal de best geachte uh, uh, kandidaat om dat te doen. We gaan het zien morgen, Michiel Vos, dankjewel. Geen dag. Willemijn Veenhoven. Wir kommen als Freunde und dieses Gold ist mein Geschenk. Ja, mein Gold schmeckt auch einem König. Knusprige Fischstäbchen aus saftigem Seelachsfilet. Kleine stad van Mid-Romney naar kapitein Iglo gert Dortschman Die is overleden en dat, uh, dat was kapitein Iglo uit de bekende reclame Natuurlijk de man met die witte baard en dat strakke uh, kapiteinsuniform. Twee jaar geleden werd er in Nederland een lookalike verkiezing gehouden. En die werd gewonnen, dus een look captain kapitein Iglo uh, uh, uh, verkiezing. En die werd gewonnen door de Groninger Joop Klompien. Joop, goedenavond. Goedenavond. Ja, u bent de Nederlandse kapitein Iglo. Een beetje verdrietig vandaag over het overlijden van de kapitein Iglo. Nou, ik had het uh, nog niet meegekregen uh, dat, dat hij overleden was. Hadden wij het uh, aan u verteld? Uh, ja, het is me net verteld uh, toen uh, gebeld werd dat uh, oh, dat, dat gebeurd was. Dus, uh, ja. En toen moest u even een traantje laten? <laughs> nou nee hoor, nee. zo erg is het ook niet niet. <laughs> <laughs> nee. Twee jaar ja. geleden toen werd u gekozen als de Nederlandse lookalike van Kapitein Iglau. Uh, oh, hoe, hoe, hoe, hoe word je dat? Uh, nou, dat ging heel apart. Ik, heb, uh, ik zit op een chanticoor en een van de bevriende leden. die heeft een advertentie uit een krant geknipt. en bij mij door de brievenbus geduwd. Ja. En, ja. <laughs> nou, dat las ik. En uh, toen dacht ik, gewoon, nou, dat is wel lollig. Dus ja. ik heb uh, Assen gebeld. naar mijn uh, <coughs> en gevraagd. van nou. Oh, mag uh, een van de kinderen met me mee naar Amsterdam. als we daar een uitnodiging voor krijgen. Nou, dat was prima. Ja. En. Uh, die uitnodiging die, uh, die kwam op die advertentie, want uh, heel Nederland mocht meedoen, ja. maar er werden uiteindelijk 50 genomineerd. En toen kwam u nou, daar was, en ik toen was won u gewoon. Ik bij die vijftig genomineerden, ja. dus wij zijn uh, uh, blij en vrolijk naar Amsterdam vertrokken. <laughs> en, en, en had u toen uh, uw, uw pak al aan of dat heeft u pas uh, daar Nee hoor. Nee, gewoon uh, in mijn uh, daagse uh, burgerkloffie. Ah, oké, okay, ja. En ja. Uh, je moest wel op die op de advertentie een uh, foto insturen van ah. jezelf. En toen heb ik even een kapiteinspet opgezet <laughs> en een zwart jasje aangedaan met een anker wat ik nog heb van het Kort Mariniers. Oh, daar, daar heeft u echt beetje, bij u heeft erbij gezeten? Uh, bij het Mariniers heb ah. ik gezeten, ja. Ik ben het wel. jaren. En, he, en ja. heeft u ook echt zo'n baard? Of is dat Ik heb echt zo'n baard, ja. <laughs> Wat goed. Ja, hier is dat. En u moest daar ook een stukje zingen, daar hebben we een beetje uh, ja, van. Ja, u moest een zelfgeschreven lied maken. Luistert maar. u even mee, we hebben een stukje ervan. Ja. Samen zeilen op het ei. Dat is geweldig, super geweldig. Spelend varen, vrij en blij. Ging deze middag maar nooit voorbij. <laughs> Ja. Wat mooi ook. Ja, toen werd u dus de Nederlandse kapitein. Ik vraag me af, levert dat nog iets op of zo? Ja, in eerste instantie de eer, natuurlijk. We werden naar het bovendek geroepen. En daar kregen we een behoorlijk grote, mooie koffer. En daar zat 50 kilo chocolademunten in. Nou, dat is niet te filmen. Nee. Dus, en, uh, als troost voor de, eh, uh, kapteins met hun uh, kleinkinderen benedendeks, hebben we samen met Jolijn. 25 kilo munten uitgedeeld, <lacht> dus naar beneden gestrooid. <lacht> en uh, en dan waren die ook weer een beetje vrolijk. Ja. En toen kon ik hem wel vullen, en toen hebben we hem mee de trein ingenomen. En uh, nou, toen had ik uh, nog een heleboel om uh, de rest van de kleinkinderen te verwennen. Nou, dat is, uh, geloof ik raar. Uh, hey, maar ik kreeg u ook nog vistiks? Ik dat... uh, kreeg vistiks. Uh, eerst symbolisch een pakje, maar later werd dat thuis bezorgd. En als het op was kon ik er maar een belletje en dan kwam er zo'n hele grote auto die de straat hier aan de Bolden niet in kon draaien. Die bleef dan gewoon op de ringweg staan, die liep hier naar huis en zei ik heb ik voor u. En dan kwamen er weer drie van die pakken waren in elk pak weer... Uh, 12 pakjes zaten en ja, ja. elk van die pakjes niet tien. Een heel dus, leven lang gratis, wist ik. <laughs> nou, een jaar, lang, oh, een jaar lang. Een jaar lang. Dat, dat, lijkt, me... Niet allemaal alleen dat op lijkt me overeen. meer dan genoeg. Dus, uh... Nee, oh, gelukkig niet. Nee, nee. <laughs> Kortom, u bent de held van uw kleinkinderen, denk ik zo. Uh, ja, het. Ja. Ik moest op de school in Assen komen en uh, foto's laten zien en vertellen... en samen ja. met Jolijn zingen. Jolijn is en uw in... kleinkind, hè? Uh, ja. Ja. ja. En in Loppersum en in Ter Apel. En... Nou, ik ben op uh, verschillende locaties geweest, <laughs> dus dat was wel lollig. Nou, mooi verhaal. Joop Klompien, ja. de Nederlandse kapitein Iglo. Ja. Omdat uh, nou, de Duitse is dus vandaag uh, overleden. Gert Dortjeman, dat werd vandaag ja. bekend. Ja. Joop Klompien, we zijn blij met u. Dank u wel. Fijn, dank je wel. <laughs> Oké, okay, dag. Zometeen de trend, nou ja, een van de trends van 2012, dat is lomografie.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 Okay. Voor, I know, I will be fine this year, Miss Montreal. BNN Today, Willemijn Veenhoven. 2012 wordt het jaar van de lomografie, oftewel fotograferen met goedkope plastic camera's en ja, een ouderwets fotorolletje. In Amerika liggen de winkels al vol met deze toestellen en beroemdheden als uh, de Dalai Lama, Formule 1 coureur Michael Schumacher en acteur Elijah Wood die zijn al groot fan van lomografie. En dan hebben wij op de redactie altijd één man rondlopen die als eerste overstag gaat bij zo'n trend. En dat is onze eigen Lucky Kink. Ik heb een Holga 135 in mijn handen. En het is eigenlijk een soort remake van de originele Holga. Uh, hij is knalgeel en ik heb hem gekocht in Amerika voor 20 dollar of zo. Uh, en uh, nou ja, er zit, er, er zit een, uh, een flinke lens op waar je aan kan draaien. En dan, uh, dan, dan focust hij een beetje. Ja, je hebt niet echt uh, heel veel standen. En je hebt een aantal knoppen erop zitten. Nu staat hij op dat het voor bewolkte dagen is en nu voor zonnige dagen. En je hebt hieronder nog een knop en dan kun je ook een schakelaar omzetten. Ja, dan kun je als het donker is wat makkelijker fotograferen. En, en ik heb er zelf nog een enorme flitser op gezet. Die heb ik gekocht bij de Tweedanswinkel. Uh, dat is een, uh, een flitser en die kun je ook gewoon op de site kopen. Alleen dan is die nieuw en dit is er eentje uit de jaren 70. En die paste precies in mijn camera. Dus ik dacht, nou, lachen neem je mee, kostte 1 euro. En die zet ik erop. En dan moet je hem aanzetten. En dan uh, kan ik zo een foto maken. En dan zet ik even eh, dat ik hem neerzet qua goede zoom. En dan maak ik zo van de persoon die mij nu aan het interview is een foto. Ik was altijd al wel iemand die heel veel foto's maakte, ook uh, met mijn mobiel en zo. Dat vond ik altijd wel leuk. Niet heel erg met mijn digitale camera. Dat vond ik altijd een beetje gedoe om mee te nemen. Maar sinds ik, het, uh, sinds ik de lomografie een beetje heb ontdekt, ben ik al meer foto's gaan maken. Ook, en ook andere foto's. Dus je, je zit ook meer te kijken van nou, wat zou een mooie foto kunnen zijn. Bijvoorbeeld hier, we hebben hier een, uh, een tafelvoetbaltafel staan. En dan wilde ik dus al heel lang dat ik daar graag een foto van maken. Want dan zet ik hem dus, kijk, ja, dat is een tafel. Dan zet ik hem hier neer. En ik, heb dus geen, ik kan er niet, om, niet in kijken, want ja, het zijn allemaal poppetjes voor en zo. Maar het lijkt me toch leuk om daar een foto van te maken. En nu ben ik heel. Ik heb geen idee wat, er, wat eruit gaat komen. Maar die heb ik dus altijd al een keertje willen maken. Nou, dat soort dingetjes. Maar die maakte ik vroeger natuurlijk nooit. Ik ga natuurlijk, vroeger maakte ik geen foto's van de tafelvoetbaltafel. Maar ik ben benieuwd. Ja, en dan uh, wilde ik natuurlijk meteen die foto's van Luc twitteren en Facebooken. Maar dat kan niet, want het is natuurlijk ouderwets toestel met een rolletje. En die is pas woensdag klaar. Dus dan meer van deze foto's. Hier in de studio Maarten Essenburg, de baas van de enige lomografie winkel in Nederland. Maarten, goedenavond. Hoi. En uh, Lilian van Roy, professioneel fotograaf en winnaar van de Foto Academy Awards. Ook goedenavond. Hoi. En we hebben het dus over de trend lomografie. Ja, ik ben er misschien een beetje een sukkel in, maar voor mij is het Maarten... Je hebt een stok oud toestelletje, plastic, goedkoop ding, met een ouderwet filmpje erin en dan schiet je maar wat raak. Ah, Dat is het. Ja. Dat klopt. Deels ja, <laughs> ja inderdaad. Deels. Ja, het, is, het is inderdaad analoge fotografie. Dus uh, het kan een oud toestelletje zijn van je opa of oma die je van zolder hebt... maar het kan ook een van de logografie toestellen zijn die wij... Namens LORG nog steeds uh, ontwikkelen en maken. Ja, want het was een oude fabriek in Oostenrijk en die is nog, in nog steeds. Rusland. Of in Rusland ja. die is nog steeds up and running. Nee, die Rusland uh, fabriek niet meer, maar die is gestopt uh, aan het einde van de jaren 80. En toen zijn er drie st uh, Weens studenten geweest die zijn er naartoe gegaan en die hebben gezegd: hé, hey, we willen graag de productie van de, de LOMO LCA voortzetten. Ja, want het heeft... de lomografie komt van de LOMO, ja. zo, zo heet het merk. Ja, inderdaad. De LOMO, zo heette de fabriek in, ja. uh, in Sint-Petersburg. En uh, dat hebben zij uh, vervolgens uh, voortgezet als uh, de Lomakker International Society. En nog ja. even een grappig detail. Dat de directeur van die Loma fabriek, dat was? Poetin, ja. En je ja. hebt er eentje. Pak die eens dus even bij. Het is gewoon een, ja, een, een stok oud uh, jaren tachtig geloof ik. Een zwart toestelletje. Ja. Um, heel simpel, hè? Ja, een heel compact uh, half automatisch toestel. Inderdaad. Dus, uh, je kan focussen, je kan de sluiter drukken, je kan doordraaien en dat is het. Maar wat ik niet zo goed begrijp, Lilian... wat is dan het verschil met, uh, met normale analoge fotografie? Dat bestaat natuurlijk al wat uh, meer dan honderd jaar. Ja, zeker. Ja. Het is uh, in Frankrijk ontwikkeld. Eigenlijk per toeval ook met heel veel experimenten. En, uh, maar het leuke van Lomo is dat het dus juist in die Russische fabriek in Sint-Petersburg... Dat er eigenlijk zulke slechte kwaliteit camera's vandaan kwamen. Dat er heel veel onverwachte resultaten waren. Zoals lichtvlekken en uh, nou ja die uh, vignettering aan de randen. Dat het wat donkerder is. En dan uh, krijg je juist een focus op het centrum. Het waren maar gewoon dat... echt kapotte camera's. Ja, ja, maar dat werd dus juist uh, in de underground scene. Uh, werd dat juist helemaal. Uh, ja, een high. Ja, ja, ja. Dus, ja, okay. ja. Ja. dus de, uh, lek licht, uh, ja. um, rare vlek op de foto, dat soort dingen. Ja, en dat werd juist bijzonder en juist gewaardeerd... en waardoor het is doorontwikkeld door, door jullie eigenlijk. En daarna is het een soort van trend geworden? Ja, niet alleen de camera, maar de, je werd ook, mensen gingen vanuit de heup schieten. Dus vanuit een ander perspectief schieten. Uh, er werden, wat ik al zei, cross-processing ontwikkelen. Er werd ongeveer geïntroduceerd. Er kwam iemand toevallig tegenaan wat, wat nog nooit eerder bestond. Dus er ontstonden dus nieuwe technieken van foto's maken. Nieuwe technieken van ontwikkelen. En ook nieuwe soorten camera's omdat je bleef ontwikkelen met nieuwe soorten camera's. Waardoor die beweging alleen maar groter en groter, en groter werd en leuker werd. En, en ik denk dat de essentie is: het toeval. Of uh, ja, de Michelangelo manier van fotograferen. Het toeval een beetje bepaald. Nou, je laat een beetje aan het lot over. overkijken wat eruit ja. komt. Maar uh, ja, dat is het spannende aan de hele ervaring. Niks is fout eigenlijk. Nee, nee niet. Is er is is nooit een logografiefoto... Verkeerd of, of mislukt. Dat, nee, kan niet, want, dat kan niet. Nee, want een nomograaf maakt een foto. En iedereen heeft zijn eigen stijl en zijn eigen verhaal achter die foto. Dus uh, iemand kan wel zeggen, oké, okay, die foto is super onbelicht. Maar als, dat, als die foto voor iemand heel veel betekent, dan is die foto dus niet per definitie verkeerd. Lekker makkelijk. Ja, lekker makkelijk. Ja, wat is makkelijk. <laughs> ja, ja. Het is leuk. Iedereen kan het doen. Ja, ja. Ja. Ja. Begrijp jij het? Want voor mij, oké, okay, ik vind het wel grappig. Want het is, ik ben, ik heb ook onze een fotocursus gedaan. En dan leer je allemaal dingen, moeilijke hoeken en weet ik veel wat. En dit, ik heb hier een stapeltje voor me. Ja, inderdaad, gelekt licht, hele rare kleuren, bijna half mislukte foto's. Snap jij het als professioneel fotograaf wat de lol ervan is? Ja, ik denk juist als tegenwicht. Omdat uh, ja, ik moet juist altijd uh, precies maken wat van mij verwacht wordt. Dus je, je krijgt een opdrachtbeschrijving. En dan krijg je bijvoorbeeld soms maar drie minuten om een foto te maken. En ja, dan moet je eigenlijk wel maken wat een redelijk resultaat is. En uh, heb je eigenlijk geen tijd om zulke gekke experimenten te doen... en zoveel aan het toeval nee, over te laten. Op de opdrachtgever zit je aankomen. Ja, ja ik bedoel daarvoor je... noem je jezelf geen professioneel fotograaf. Je kan ook niet precies van tevoren nee. zeggen wat het gaat worden. Want ja, dat... Nee, met lomografie niet. En dat moet je, ja, als je in opdracht werkt, natuurlijk juist wel. Maar het lijkt me heerlijk dat je juist gewoon... Nou ja, vanuit de heup, hè, dus je kijkt niet eens echt uh, door de zoeker... maar gewoon klik en... Uh, ja, het is het los, het dat is een van de regels. Ja. Maar Want, hè, er zijn, ik, ik heb het op internet gelezen. Er zijn tien regels. Mm -hmm. Waarvan de laatste regel trouwens is: uh, uh, Maak je niet druk over de bovenstaande regels. Dat doet er allemaal niet toe. Maar een van die regels is: uh, je, je, je, je schiet maar wat in het wilde weg. Ja, vanuit je heup bijvoorbeeld. Dat je een hoek hebt vanaf onder. En dan heeft, dat geeft een hele andere foto dan wanneer je nou ja, op overhoudt. Maar, maar, maar dan zie je dus niet wat je fotografeert. En dat is ook in de spanning. Dat is juist. Ja. Oh ja, want een andere regel is: uh, je hoeft niet van tevoren te weten wat er op de foto staat. Dus regel 8 en dan is regel 9. Achteraf trouwens ook niet. Precies. Ja. Ja. Dus dan heb je hier wat deze. Heb jij gemaakt, Lilian? Dit, ja, geen idee. Een, een zwarte vlek met een wit. Als het een kerstboom is in het donker. donkere. Ja, ja, als je wat fantasie hebt, dan, uh, dan is het een ja. kerstboom. Ja, ik weet ook niet zo goed wat ik ermee zou moeten, maar uh, het is wel heel lomo. Uh, dus ach, als je achteraf ook niet weet wat het is, dan noem je dat gewoon heel artistiek. Dat kan. Sommige <laughs> mensen vinden het mooi. Ja, meningen verschillen. Smaken verschillen. Maar bijvoorbeeld, er zijn mensen die daar de charme van zo'n foto wel inzien. en die omschrijven dat op een bepaalde manier. En dus is het waardevol, zo'n foto. Van je. Ja. Een foto is niet per definitie verkeerd of fout of mislukt. Of zo. Is het een beetje, dan kan ik me voorstellen, het is gewoon sinds de digitale fotografie. Moet het, is alles, zijn alle foto's perfect, superscherp. Is het een beetje de tegenhanger daarvan? Ja, dus, dus, uh, we houden de fotografie nog steeds in leven. Het is niet dat het dood is ofzo, of dat we het teruggebracht hebben. Nee, het bestaat al twintig jaar. En uh, ja, die manier van fotograferen, dat bestaat al heel lang. Dus nu zou je kunnen zeggen, het is een soort van tegenhanger van de digitale fotografie. En dat is nu heel, heel, heel erg uh, nadrukkelijk aanwezig, maar... Dat hoeft niet per se, want het bestaat al heel lang. Ja. Ja, maar ik neem aan dat er bij jou in de winkel ook wel eens mensen komen... die niet anders weten dan digitaal fotograferen. Ja. Voor, voor hun is dit helemaal nieuw. Online. Ja, voor hun is het nieuw, inderdaad. Ja, ja. En dan leg je uit van, nou ja, inderdaad, zo uh, maken we al twintig jaar foto's. En uh, kan het ook, zeg maar. Zo kan het ook. Ja. Je hebt allemaal boeken meegenomen. Ja. Dus, wat ik heb hier een boekje waar ik... Dat zijn ja. mijn eigen foto's, ze leuk om te vertellen. Nou, beschrijf eens zo een van je favorieten. Ja, deze. Hè. Dit is uh, van, uh, in Berlijn gemaakt. Ja. Um, from the hip, dus... Een Lage hoek zoals je ziet, vlak ja, bij de grond. Je liep in Berlijn bam. Ja, en een vriend van mij ging skateboarden. Ik Denk ik ga gewoon een foto maken, Kijk hoe die eruit komt. En die zegt super mooi geworden. En uh, uh, hij is scheef, dus je ziet inderdaad de straat loopt schuin af uh, naar beneden. En uh, maar de zon die reflecteert op de muur, waardoor er heel mooi licht in valt. Over de hele foto, beetje ouderwets licht, een beetje gelig. Ja, een beetje gelig. Nou, dat is ook een slidefilm, een diafilm slide dia die is gekost. Een Kodak rolletje en dat geeft een hele mooie gele gloed. En, ja. maar wat je zegt, want dit, dit moet allemaal officieel nog ontwikkeld worden, maar dat kan toch helemaal nergens meer? Ja, dat denkt iedereen, want dat is niet zo. Nee, er zijn nog heel veel labs. Hema bijvoorbeeld doet het nog steeds. Ah, ja? Ja, daar ga ik altijd naartoe. Is dit uh, hartstikke leuk in 2012 en in 2013 volstrekt voorbij? Nee, nou, ik denk het niet. Want wat ik al zei, het bestaat al twintig jaar. en uh, Het is nu pas... En, het merk fysieker. Lomo. Ja, ja, de beweging. De beweging de actieve, actieve ja. leden. En, uh, dit, we blijven continu ontwikkelen. We blijven continu de community prikkelen met allemaal leuke dingen. Activiteit, uh, nieuwe camera's. Ja. En uh, ja, dus ik zie daar geen, uh, voorlopig geen einde in. Zeker. Maar Lilian, voor professionele fotografen lijkt het me niet heel geschikt. Nee, de toestellen en de manier van fotograferen denk ik niet. Maar het gevoel wel wat er in de beelden zit. Dus de sfeer en, uh, en dat spontane en het nonchalante. En ik denk dat dat ook heel erg uh, gebruikt wordt in, in professionele fotografie nu. Dus ik denk dat het elkaar beïnvloedt. Ja, hoe, hoe zie je dat dan terug nu? In de... Nou, er wordt nu ook wel veel vaker gewoon met een, met een flits die op je camera zit gefotografeerd. Gewoon recht vooruit, wat eigenlijk helemaal niet chic is. Maar dat, dat je een dus heil... hele witte, witte vlek in zegt. Ja, en ja, dat je een hele lelijke schaduw op de muur krijgt. Maar dat is dan nu in. Dus, dus, dus je ziet het al wel. Ook in de bladen bijvoorbeeld. Ja, is dat in. Zeker. Ah, ja. Ja. Ja. Heb jij niet een beetje het gevoel als professioneel fotograaf? Ja, sorry, maar op deze manier kan iedereen fotograferen. Fotograferen wel, en dat is ook leuk. Ieder, ja. ja, fotografie is super populair. En uh, op zich is het ook wel. Het is nu voor professionele fotografen wel iets moeilijker om je brood te verdienen, omdat er zoveel fotografen zijn met goede apparatuur. Maar ik denk dat het elkaar alleen maar uh, beter maakt en uh, beïnvloedt en uh, inspireert. Houden uh. de fotografie in ieder geval in tot leven. Hè? Ja, precies. Ja. Het is prachtig dat die labs nog kunnen bestaan. En, ja. Uh, ja. en, en, en als je een echte lomograaf bent, zoals onze, zoals onze Luc, dan uh, ik word ik er gek van. Die loopt de hele dag op de redactie alleen maar te klikken. Ja, ja. En dan ook een van de regels, hè, van zo dichtbij mogelijk. Ja, dat is wel inderdaad wel uh, van dichtbij mogelijke foto maken. Dan krijg je hele mooie close-ups. Ja, ja. ja, of niet. Of hele sagraal <laughs> close-ups inderdaad. Dank beiden, Lilian van Rooij en Maarten Essenburg. Kijk even op onze Twitter, twitter.com/slash BNN Today. En dan zie je wat prachtige professionele foto's waar Lilian de prijs mee heeft gewonnen. Van uh, dansers en van Maarten zie je. Uh, nou ja, <laughs> ook prachtige foto's. Dank je wel. <laughs> maar dan lamografiefoto's, dan kan je even mooi het verschil zien. Beide, dankjewel. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Tijd voor het laatste woord. Te beginnen met de burgemeester van Groningen, Peter Reewinkel. Ik wens vooral mezelf een heel goed begin van het nieuwe jaar. 2 januari is zo'n dag waarop de feestdagen weer voorbij zijn... en het vooral morgens donker is wanneer je, je bed uit moet. Niet mijn beste tijd van het jaar. Een beetje saai ook die eerste weken. Misschien kan een vorstperiode periode nog voor wat afwisseling zorgen. Maar anders word ik net zo lief... In maat pas weer wakker. En dan cabaretier en presentator Jan Dino als praat. Dino als praat. moet uitkijken met hun roekeloos uitdelen van miljoenen. Wat moeten deze mensen nou? Je hebt nu gewoon allemaal rare familieleden die opeens komen aankloppen. dieven Die op straat niet meer vragen om 20 euro, maar voor een Bentley. Dus ik heb mezelf bereid gevonden om tegen een schamele tonnetje per week... om deze mensen te helpen. Dus oude mensen, willen jullie bescherming hebben? Wel Jan Dino. En topontwerper Hans Ubbink. Welkom in 2012. Het zal vast een uitdagend jaar worden. Maar in onrustige tijden is toewijding en vertrouwen in de ander de enige oplossing. Samen maken we er een mooi en bijzonder jaar van. En dat we maar veel plezier aan mogen En morgen dan zijn wij er weer. Check nog even onze Facebook voor Monsif. Dat schattige zangertje. Facebook.com slash En zometeen Gio Lippens met de Lijn. BNN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 Morgen om half negen bij de EO op Nederland 1. Miele wasmachines vanaf 799 euro. Eerstweekam.nl. Dit is Radio 1.